1 uur. Dit is Radio 1, met Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, tijdens de maandagse werklunch praten we met Nederlandse ondernemers in het buitenland. Dit keer Erik Beek, die in Bolivia een eigen koffiemerk heeft opgezet. En nu het NOS Journaal, hier is Mark Visser. Goedemiddag, opnieuw duizenden mensen op de been in Thailand. Mandaat veiligheidsdiensten moet worden verruimd, zegt commissie en controle banengroei gehandicapten... Het blijft overal droog en het wordt 6 tot 8 graden. De komende nacht gaat het licht vriezen, maar later wordt het ook mistig. En morgen overdag is het waarschijnlijk kil en grijs door mist of lage bewolking. In de Thaise hoofdstad, Bangkok, wordt hard gevochten tussen demonstranten en de politie. Doelwit van de betogers is het kantoor van de premier, correspondent Michel Maas. Hoe is de situatie op dit moment? Nou ja, er wordt nog steeds gevochten. Er is een uh, steeds kleinere groep demonstranten. Maar die demonstranten die er nog zijn, die zijn wel extra fanatiek. Het is echt een knokploeg die daar nu uh, veldslagen met de politie levert. Er worden molotov-cocktails gegooid, stenen, flessen. Ze hebben zelfs twee vrachtwagens uh, gestolen en zijn daarmee op de barricades ingereden. Dus het, het gaat er heel grimmig aan toe. Uh, de premier is op de televisie verschenen. Wat heeft ze gezegd? Nou, ze heeft gezegd dat ze met iedereen over alles wil praten. Maar dat wat deze demonstranten vragen, dat dat te ver gaat. Dat, dat valt buiten de grondwet. Want deze demonstranten willen in wezen de democratie afschaffen. De verkiezingen afschaffen. En in plaats daarvan een soort benoemde volksraad instellen. Die dan het land moet gaan besturen. En een volksraad natuurlijk met alleen maar mensen die zij aardig vinden. Nu kijkt iedereen uh, ook naar het leger. W wat die gaat doen, uh, is daar al meer duidelijkheid over? Nou, er wordt volop over gespeculeerd, maar veel meer dan dat is het niet. Uh, iedereen gaat ervan uit dat het leger in wezen sympathiseert met de demonstranten. Uh, ze hebben zich tot nu toe neutraal gehouden... maar de demonstrantenleider heeft gisteravond een gesprek gehad met de premier, zegt hij. En dat zou zijn gebeurd in aanwezigheid van de legertop en die had dat uh, gesprek georganiseerd. En ja, volgens veel mensen zou dat erop wijzen... dat die legertop wel zeker uh, uh, achter deze demonstratie staat... of in ieder geval zal zorgen dat die demonstranten geen haar wordt gekrenkt. Correspondent Michel Maas. Minister Asscher wil strengere kwaliteitseisen voor Peuterspeelzalen. Ze moeten net zo streng worden beoordeeld als kinderdagverblijven. Er moeten meer leidsters op de groepen komen... En ook moeten er bijvoorbeeld taaleisen aan die lijsters worden gesteld. En daardoor gaat de kwaliteit omhoog, zegt hij. Op dit moment zijn de, de eisen aan puitspeelzalen nog een stuk lager dan die in de kinderopvang. Terwijl we juist met de kinderopvang bezig zijn te werken naar meer kwaliteit... die meer gericht is op de ontwikkeling. Vroeger werd er vooral gekeken naar van die afvinklijstjes. Staat de kinderkaart op de goede plek? Tegenwoordig wil je dat kinderen niet alleen veilig zijn in de opvang... maar dat ze ook zich kunnen ontwikkelen... Het plan van Ascher valt slecht bij werkende ouders. Hun belangrijkste bezwaar is dat zij de rekening zullen betalen... van die extra eisen. Mariette Winsemius, de directeur van de Stichting voor Werkende Ouders... stelt dat er met de kwaliteit van de peuterspeelzalen namelijk niets mis is. Volgens mij is die prima. Ik weet niet welke kwaliteit er beter gaat worden... door strengere, de strenger toezicht. Het is een beetje een sigaar uit eigen doos, zo voelt het. We gaan meer betalen... Uh, terwijl niet-werkende ouders uh, hetzelfde krijgen en, en dezelfde prijs blijven betalen. En ook de vier grote steden staan niet te trappelen. Zij hebben de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in de kwaliteit van de speuterspeelzalen... omdat ook werkende ouders dat een goedkoop alternatief vonden voor het kinderdagverblijf. Wethouder Hugo de Jonge. Eerder al was dat natuurlijk de reden voor veel ouders... om.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 In het middelbaar beroepsonderwijs wordt het salaris van schoolbestuurder... afhankelijk van het aantal leerlingen op de school. Hoe meer leerlingen, hoe hoger het salaris. Door de maatregel van minister Bussenmaker... zal niet iedere bestuurder in het MBO automatisch het maximumsalaris... van ruim 198.000 euro ontvangen. Het mbo is de laatste onderwijssector waar het beloningssysteem wordt aangepast. Dit is het NOS Journaal met Mark Visser. De geheime diensten AIVD en MIVD moeten meer bevoegdheden krijgen... om internetverkeer af te tappen. Maar dat moet dan wel onder strikte voorwaarden gebeuren... concludeert de commissie die is ingesteld door het kabinet. Nu mogen de veiligheidsdiensten alleen heel beperkt... internetverkeer aftappen via de kabel. Voorzitter Stan Dessens vindt dat die beperkingen uit de tijd zijn. Nu weten we dat van de informatie vandaag de dag... 90 over de kabel gaat en 10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 Nou, het is natuurlijk heel verstandig dat de commissie zegt... Ja, die uh, veiligheidsdiensten die moeten bij de tijd zijn... Hè, en daardoor zou je misschien de bevoegdheden moeten verruimen. Uh, maar dat moet wel hand in hand gaan met beter toezicht. En beter toezicht met name ook door de Tweede Kamer. We hebben de afgelopen weken een discussie over... of de, diensten, de veiligheidsdiensten zich wel aan de wet houden. En dat moet eerst opgehelderd worden. Uh, dus beter toezicht. En dan pas praten over een ruim mandaat voor de Veiligheidsdiensten. U draait om, want de commissie zegt zelf ook hè, dat het toezicht goed geregeld moet zijn. Maar u vindt dat niet ver genoeg gaan? U zegt, u moet daar eerst mee beginnen. Nee, om een voorbeeld uh, te noemen, we hebben de commissie Stiekem, die toezicht houdt op de Veiligheidsdiensten. Nou, de leden van die commissie Stiekem kunnen helemaal niets zeggen over dat uh, toezicht. Niemand in Nederland weet wat daar gebeurt. Even voor de duidelijkheid, dat zijn een, van, van alle partijen eigenlijk een aantal... Uh, een groepje mensen is dat bij elkaar en die krijgen die geheime informatie te horen. Ja, dat zijn de, de fractievoorzitters en die vormen dan de commissie stiekem. Ik vind dat we dus ook moeten durven kijken naar de rol van die commissie stiekem. Uh, dus het toezicht moet uh, verbeterd worden, toezicht door de Tweede Kamer... zodat het publiek ook meer kan weten wat daar gebeurt en pas dan... ...praten over het verruimen van de mogelijkheden voor de veiligheidsdiensten. Maar dat kan natuurlijk lang duren. En moet je in deze tijd, waar eigenlijk al het internetverkeer via glasvezel bijna gaat... Eh, ...niet gewoon de mogelijkheid krijgen om dat af te tappen? Nou, het hoeft niet lang te duren. Uh, het gaat erom dat we wel met elkaar een zorgvuldig en goed debat voeren over het toezicht op de veiligheidsdiensten. We kunnen dan ook internationaal kijken... hoe heeft Duitsland het geregeld, hoe heeft België het geregeld... daar lessen uittrekken en dan de wet aanpassen... om enerzijds het toezicht op orde te krijgen... en uh, het verruimen van de uh, mogelijkheden van de veiligheidsdiensten. De commissie dessens merkt ook een, een toenemend wantrouwen... tegenover de diensten en dat maakt hem zorgen. Heeft u uh, ook dat gevoel, herkent u die zorg van hem? Nou, dat wantrouwen is natuurlijk wel... Uh, terecht omdat er met name door allerlei onthullingen uh, in het kader van de, de Snowden-affaire... toch ja, gereden twijfel is of de veiligheidsdiensten in Nederland zich wel aan de wet houden. Um, en juist als wetgever moet je er 100% op kunnen vertrouwen dat de veiligheidsdiensten dat doen. Nou, daar is grote twijfel over en eigenlijk het enige antwoord van minister Plasterk is... ze houden zich aan de wet... En verder kan ik er geen mededelingen over doen. Ja, dat neemt eigenlijk de onrust niet toe, maar wakkert die onrust aan. Dus vandaar dat ik zeg, uh, gaan we nou alsjeblieft het toezicht op die veiligheidsdiensten uh, verbeteren. Want ook dan, pas dan kunnen we garanderen dat die veiligheidsdiensten zich ook 100% aan de wet houden. Dank u wel, D66, Tweede Kamerlid Gerard Schouw. De daders van de overval op de Haagse juwelier Stratman... zijn in hoge beroep tot tien en acht jaar veroordeeld. Dat is minder dan de straffen die de rechter eerder oplegde. De persraadsheer hierover. Het hof heeft uh, rekening gehouden met de relatief... ...jonge leeftijd uh, van de beide verdachten. Uh, en met het feit dat, uh, hoewel ze met een vuurwapen... de ...jubileer binnengegaan zijn, uh, ja, toch niet echt van tevoren... ...de bedoeling was om iemand om het leven te brengen. Er was nog een derde verdachte, de chauffeur van de vluchtauto. Uh, hij kreeg in eerste instantie vijf jaar, maar hij is nu vrijgesproken... ...omdat niet vaststaat dat hij wist dat de anderen een overval wilden plegen. Werkgevers moeten de komende jaren voldoende banen creëren... voor mensen met een beperking. Staatssecretaris Kleinsma gaat dat streng controleren... zegt ze in een toelichting op de nieuwe participatiewet. Doel van die wet is om zoveel mogelijk mensen met een arbeidsbeperking... zoals jong gehandicapten, aan een reguliere baan te helpen. Ook mensen die op de wachtlijst staan voor een plek in de sociale werkvoorziening... moeten op die manier aan de slag. Tot 2026 moeten er 125.000 extra banen bij komen voor de doelgroep. De Raad voor de Rechtspraak keert zich tegen een plan van minister Opstelten van Justitie... om mensen meteen gevangen te zetten als ze veroordeeld zijn tot één of twee jaar gevangenisstraf. Ze mogen hun hoger beroep dan dus niet meer in vrijheid afwachten. Peter Lemaire is raadsheer bij het Hof in Arnhem en voorzitter van het overleg van strafrechters. Het plan van Opstelten kan volgens hem slecht uitpakken voor grensgevallen arts die de regels voor zien niet helemaal heeft toe, goed, goed heeft toegepast. Of uh, een politieman die dacht het noodweer te handelen. Maar dat was dan toch niet zo. dat uh, Er kunnen gevallen zijn waar uh, principiële uh, redenen meespelen. dan zeggen van ja, zo'n soort geval moet je nou niet gelijk uh, zonder verdere toetsing in de gevangenis gooien. Dan moet je toch eventjes uh, de rechter naar laten kijken. En dat gebeurt in de praktijk ook al. Volgens de rechters gaat het maar om een klein aantal gevallen. En is er dus eigenlijk geen probleem. Skort. PSV heeft verdediger Jeffrey Bruma een boete gegeven... voor het obscene armgebaar dat hij gisteren in de Kuip maakte... naar het publiek van Feyenoord. Hij maakte het gebaar nadat hij met een rode kaart van het veld was gestuurd. Bruma heeft excuses gemaakt naar de supporters van Feyenoord... en heeft zich ook verontschuldig bij zijn ploegenoten en technische staf. De verdediger is zaterdag geschorst vanwege zijn rode kaart. Sparta heeft trainer Adrie Bogers ontslagen. De eerste divisieclub uit Rotterdam verweet hem dat hij geen passie en beleving over weet te brengen op de spelersgroep. Algemeen en technisch directeur wil Jan Vloed daarover. We hebben met Adrie hele indringende gesprekken gehad. Meerdere keren hebben we gezegd, van, denk eraan, je begint met een achterstand bij deze club. Echt, want dat heeft mee te maken, het verwachtingspatroon. Nou, en daarmee zijn we aan de slag gegaan. Dat hebben we geprobeerd wat bij te sturen in, uh, in de uh, voorbereiding. Alleen ja, je moet ook gewoon concluderen dat Adrie heel dicht uh, is gebleven zoals hij eigenlijk is. Alleen op een of andere manier sloeg het hier niet aan. Hebben we wat opleving gehad, hebben we nieuwe mensen bijgezet. En gezamenlijk hebben we ook gewoon gezien, van oké, okay, bepaalde werkwijze... In clubs slaan aan. Dat zegt niks over de inhoudelijke kwaliteiten. Maar dat zegt wel dat het op dit moment in deze fase binnen Sparta... niet de juiste man is om dat om te keren. Algemeen en technisch directeur Jan Vloet over het ontslag van Adrie Bogers. Sparta staat tweede in de eerste divisie met acht punten achterstand... op koploper FC Dordrecht. Bogers was al zijn eerste seizoen bezig in Rotterdam. Arjan van der Laan neemt zijn taken tot en met de winterstop over. Hoofdpunten nog een keer opnieuw. Duizenden mensen op de been in Thailand. Mandaat veiligheidsdiensten moet worden verruimd, zegt commissie. En meer controle op banengroei gehandicapten. Dat was hem, het uitgebreide NOS-journaal. We gaan naar lunch, als het aan mij ligt. Dit is Radio 1. NCRV. -E. Lunch.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 In de praktijk wordt deze week een persoonlijke zoektocht van verslaggever Ingrid Koning. Zij gaat immigreren naar Zweden en zoekt deze week uit wat daar allemaal bij komt kijken. En elke tip, hoe voor de hand liggend ook, is daarbij welkom. Wat betreft je huis wat je wilt gaan verhuren zou ik aanraden om goed op te letten wie erin komt. Uh, stop het niet vol met studenten of mensen die een wieplantage willen gaan beginnen, want dat loopt meestal niet goed af.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 Je eigen Boliviaanse koffiemerk opzetten, terwijl je geen ervaring hebt met de koffiehandel. De man die vandaag centraal staat in onze serie Nederlandse ondernemers in het buitenland, heeft het zichzelf niet makkelijk gemaakt. En toch is het Erik Beek van Ilimani gelukt. Al meer dan twintig jaar heeft hij zijn eigen koffiemerk, waarmee hij de koffieboeren in Bolivia helpt. En Erik Beek is hier, hartelijk welkom. Ja, goeiedag. U hebt een koffietje gekregen uit ons nieuwe apparaat hier, bij de publieke omroep. Hoe is de kwaliteit? Nou, de kwaliteit is best wel oké. Okay. Uh, verse bonen, nou, daar word ik al heel gelukkig van. Dus uh, ja, nee, dat, uh, dat gaat de goede kant op. Ja, nou, dat, dat, <laughs> zeker, dat gaat zeker de goede kant op. Even voor de duidelijkheid. U bent mede-eigenaar van een plantage in Bolivia. En u krijgt koffie aangeleverd voor uh, losse producten. En vervolgens wordt die koffie dan naar Nederland gebracht en hier gebrand. Ja, dat klopt. Uh, de koffie komt uh, in uh, jute zakken en groene bonen hierheen. En dat wordt bij Antwerpen uh, opgeslagen. En één keer in de zoveel tijd gaat er een uh, hoeveelheid naar de brander om het uh, vers te laten branden. Ja. We, we komen er zo niet helemaal even op waarom u dat precies doet. Eerst maar eens even naar uh, het begin. Gewoon. Hoe bent u daar in de koffiebranche terechtgekomen in Bolivia? Ja, Het is een beetje samenloop van omstandigheden geweest. Ik heb een uh, studie gedaan in Wageningen. Uh, tropische cultuurtechniek. En vanuit die studie heb ik uh, zowel stage als uh, afstudeervak in Bolivia gedaan bij de Indianen. En uh, bij mijn afstudeervak kwam ik er eigenlijk achter... dat uh, heel veel uh, projecten die daar werden opgezet uh, tot, uh, tot niets leiden. Dus je zag wel een mooi bord langs de weg van dit project... is mede mogelijk gemaakt en dan stond er een naam onder. Maar als je dan vervolgens ging vragen aan de mensen van... ja, wat komt hier nou van terecht? Uh, er bleek heel weinig van terecht te komen. Toen dacht ik van ja, om hier mijn hele leven uh, mee bezig te zijn... iets met, met iets wat niet veel oplevert... Dat zag ik niet zo zitten. En ik had die koffie in Bolivia al wel eens gedronken. Die vond ik heel erg lekker. En toen ben ik contacten gaan leggen. Eerst met een uh, lokale brander. En later met uh, boerencoöperaties. Nou, maar was de eerste uh, gedachte van... nou, ik wil iets met die koffie. Of wilt u, wilde u die mensen daar ook helpen? Nou, mijn gedachte was... Uh, ik kan hier uh, um, mensen helpen... en uh, mijn conclusie van... dat levert uiteindelijk niks op. Of ik kan... Daadwerkelijk een product naar Nederland halen. waardoor uh, mensen in Bolivia een uh, inkomen kunnen genereren. door de export van koffie. Dat was een beetje mijn ja. uh, gedachtegang. Eigenlijk het mes sneed aan een uh, twee kanten in ieder geval. Ja, ja. ja. En dat is anders hoe, hoe andere NGO's daar bijvoorbeeld te werk gaan? Uh, nou, ik kan eigenlijk alleen maar uh, uit mijn ervaring spreken. Maar er was in die tijd, en dan heb ik het over de jaren. Uh, eind jaren 80, begin jaren 90. Uh, was het ontwikkelingswerk nog een, uh, ja, iets wat trendy en hip was. En uh, alleen als ik daar dan was, en dan Bolivianen tegen mij zeiden van hey, Erik, zullen wij een NGO beginnen, want dan kunnen we lekker veel verdienen, dan dacht ik van ja, dit, dit is niet voor mij. Nee, nee. Hoe is het om zaken te doen in Bolivia? Uh, het is niet makkelijk. Uh, je moet de cultuur een beetje kennen. Uh, het is zo dat uh, hier in Nederland dan kun je gewoon een afspraak maken. Dat je bijvoorbeeld zegt, ik ben om drie uur daar en om vier uur ga ik weg... en dan hebben we alles besproken. Nou, zo werkt het dus helemaal niet in Bolivia. Je kunt sowieso niet eventjes langs gaan om een afspraak te maken. Er komt toch wat meer bij kijken. Vaak wordt er toch van je verwacht dat je of mee uit eten gaat... en een hele dag eraan besteedt. En als je bij de coöperaties of bij de koffieboeren komt... Ja, dan wordt er nog wel eens een kip of een varkentje geslacht. En uh, dan wordt er ook wel van je verwacht dat je die opeet. Allemaal meeeten ook? Ja, allemaal meeeten. eten, ja. ja, ja, ja. En uh, 70% van de bevolking daar is uh, indiaan. B betekent dat er allerlei nog allerlei rituelen gebruiken? Ja, ja er, zijn, uh, uh, er zijn allemaal dingen die uit uh, het Indiaanse uh, geloof... zoals je dat kan zeggen... Uh, overgenomen zijn door de katholieke kerk. Maar uh, er zijn heel veel dingen, als uh, bijvoorbeeld als iemand een stukje grond heeft... dan moet er eerst iemand komen om uh, de grond uh, uh, te zegenen. En dan pas heb je, uh, heb je uh, een goede productie. Of als we naar het koffiegebied gaan... dan uh, rijden we over een bergketen van 4.800 meter. En dan boven op de berg uh, waar we overheen moeten... er staat een kruis en dan worden wat kookerblaadjes uh, gekoud en wat alcohol gedronken, een klein slokje en dat wordt ook op de grond gedaan. En de grond is dan moeder aarde en dan vraag je de berg toestemming om ja. uh, om heel huids aan te komen bij de coöperatie. En dat is tot nu toe altijd goed gegaan. Dat is tot nu toe altijd goed gegaan. Ja, het werkt dus gewoon. Ja, het werkt fantastisch. Ja. U heeft uw vrouw ook ontmoet daar, hè? Ja, ik heb mijn vrouw ontmoet uh, tijdens mijn uh, laatste deel van mijn studie. Uh, dat was bij de Guarani-Indianen. En uh, ja, zij is ook zelf Indiaans. Zij is dan van uh, Quechua-afkomst. En uh, ja, uh, we zijn al daar, elkaar daar tegengekomen. En uiteindelijk gezamenlijk naar Nederland gegaan. En gelijk ook in het bedrijf? Want ik bedoel, je kunt haar natuurlijk gebruiken vanwege de taal ook vooral. Uh, dat is wel, uh, vooral in Zuid-Amerika een groot voordeel. Maar ik merk ook hier, um, als ik bijvoorbeeld daar met mensen praat. En mijn vrouw is erbij, dan merk je toch dat die mensen een wat ja, uh, meer een vertrouwd gevoel hebben. En uh, hier is, vinden mensen toch altijd wel uh, interessant: van, hè, van oh ja, hij, uh, hij heeft een uh, Boliviaanse vrouw. En hij, komt dus, uh, hij is heel druk met die cultuur bezig. Dus hij dus, weet waar hij het over heeft. Dus hij weet waar hij het over heeft, ja. ja, ja dus, maar dat was niet de eerste inzet. U vond haar vooral een leuke vrouw, neem ik aan. Ja, nee, dat uh, <laughs> liefde op het eerste gezicht. Uh. Ja. Ja. Uh, ja, u, u wist, toen u twintig jaar geleden uh, dit idee kreeg, u wist helemaal niks van koffie. Hè? Daar kunnen we denk ik heel eerlijk over zijn. Ja, ik uh, wist helemaal niks van koffie. En uh, koffie was een ontzettend saai onderwerp uh, begin jaren negentig. Ik vertelde dan wel eens aan mensen van, uh, ja, ik heb lekkere koffie uit Bolivia. En dan was het van, huh, waarom is die duurder dan dat en dat merk? En dan zei ik van, ja, met hele lekkere koffie. Nee hoor, koffie is koffie. Dat was vaak uh, de opmerking. En uh, ja, nu is het toch wel uh, een hip en trendy uh, product geworden. Ja, nou, zeker. Um, en en um, ja, om, omdat u er niet veel van wist, heb veel misses gemaakt ook in het begin? Uh, ja, je moet een hoop leren. Ik heb wel een keer uh, pech gehad met één import van koffie... Uh, toen de prijs heel hoog was... en ik een, uh, ja, eigenlijk het afval van de coöperatie kreeg toegestuurd... Um, Terwijl ik ervan uitging dat ze mij dan wel de goede kwaliteit uh, zouden leveren. Want u had niet, laten we zeggen, de capaciteit op dat moment nog... Om, uh, om dat te controleren of het wel de goede kwaliteit was. Nee, de ervaring en de kennis was er nog niet. Het ging en, uh, veel af op hun bruine ogen. Ja, ja dat, uh, dat, dat wel. En, uh, maar goed, dat heb ik later natuurlijk wel uh, gecorrigeerd. Ik heb nu een uh, agent in uh, La Paz zitten die voor mij de kwaliteit controleert. En als de kwaliteit goed is, dan... Uh, dan betalen ja. we wat de boeren vragen. Ja. En dan nog even, want daar begonnen we eigenlijk mee. Dan, dan uh, uh, worden die, uh, die koffiebonen die dus naar hier gebracht. U zegt al in Antwerpen liggen ze dan opgeslagen. En dan gaat dus hier branden. Waarom is dat? Nou, koffie is dus een, uh, een product wat vanaf branden gaat het achteruit. En uh, het is niet zo dat je, als je vandaag brandt, dat je morgen al de achteruitgang proeft. Maar het is wel zo dat um, binnen een paar weken merk je al wat verschil. En als je dus koffie in land van herkomst zou branden... dan moet het echt binnen een week hier kunnen zijn. Uh, wil je dan nog die volle versheid van hebben? De ervaring leert ook dat je... Uh, je krijgt allemaal logistieke dingen als het moet ingeklaard worden... het moet opgeslagen worden... Dus je krijgt die koffie nooit verser dan een week of vier uh, voordat die bij jou uh, op uh, tafel belandt. En uh, ik heb dus heel erg uh, overwogen, want ik heb in het begin wel gebrande koffie uh, geïmporteerd, een uh, tiental kilo's. Maar we merkten gewoon dat na een paar weken was, uh, ja, het aroma was weg, uh, de smaak was minder. Dus uh, zodoende, koffie is echt een product wat ja. je... In land van consumptie uh, moet branden. Op de website staat dat Ilimani meer doet dan uh, alleen wat extra premie voor die koffieboeren regelen. Wat doet u nog meer? Nou, we zijn uh, nu bezig met een, uh, uh, uh, met een uh, project waarbij uh, de uh, koffieroest uh, onder de loep genomen wordt. Wat is koffieroest? Ja, koffieroest is een soort schimmel uh, die um, in de koffieplantages uh, terechtkomt. Met name de landen in de Andes, maar ook Centraal-Amerika, hebben daar last van. Het blad dat krijgt een schimmel en valt uiteindelijk af, waardoor je productie uh, heel erg laag wordt. En nou heb ik in uh, andere landen methodes gezien om, uh, om dus, uh, ervoor te zorgen dat je productie toch op peil blijft. Zonder het gebruik van uh, kunstmest of pesticiden, waar al snel naartoe gegrepen wordt. En die kennis en ervaring die, die wil ik dan graag delen met uh, nou. de mensen die daar last van hebben. Maar u helpt die boeren daar dus ook om, om een goede prijs te krijgen voor hun koffie? Ja, ik vind dat uh, ze er toch een beetje van kunnen bestaan En uh, de, de prijs die ik vraag is eigenlijk aan de boeren van wat willen jullie ervoor hebben? En uh, dan denk je van ja, dan gaan ze twee, drie keer zoveel vragen. Nee, dat is niet zo. Nou, wel bijna twee keer zoveel. Maar um, mits de kwaliteit goed is, dan beloon ik ze graag met een goede prijs. Dat heeft omgekeerd als effect dat, um, dat de boeren dus ook heel erg werken aan hun kwaliteit. Waardoor ik hier in Nederland en Europa een, uh, een goede afzet kan ja. uh, creëren. Maar zij moet eigenlijk inzien dat als zij een goede kwaliteit leveren... dat degene die die bonen wil hebben, ze ook uh, die kwaliteit ook wel gewoon wil betalen. Ja, ja, dat, uh, dat uh, en, moeten zij inzien. En, en dat het niet per definitie is uh, dat zij een, een, een bepaald aantal bonen hebben... Dat, dat je daar sowieso altijd twee of drie keer het uh, goede nee, dat voor betaalt? Is, ja, er zijn andere initiatieven dat, je, dat de boer uh, een, een flinke premie krijgt... zonder dat er naar kwaliteit gekeken wordt. Maar ik denk dat, en dat heb ik ook gemerkt... dat als je gewoon op de lange termijn kijkt... en dat is voor die mensen soms nog moeilijk, maar dat leren ze... Dan betaalt de kwaliteit zich uiteindelijk terug uh, in een gegarandeerde, gegarandeerde afname. En natuurlijk in tevreden klanten hier in Nederland. Nou. Hoe moeten we uw bedrijf nu zien? Is dat gewoon een commercieel bedrijf dat handelt met Bolivia? Of is het ook een beetje ontwikkelingswerk? Ja, ik vind het woord ontwikkeling vind ik, uh, een beetje moeilijk woord. Want uh, dan gaan we er altijd vanuit dat wij dat allemaal uh, zijn. Maar uh, ja, het is wel een bedrijf met een missie. Uh, natuurlijk uh, speelt de commercie een rol. Er moet wel uh, brood op de plank. Maar het gaat niet uh, in eerste instantie om zoveel mogelijk te verdienen. Het gaat in eerste instantie om een goed product ja. op de markt te krijgen. Ja. En u gaat ook koffiereizen maken, begrijp ik. Ja, ik, uh, de, het idee is een uh, aantal jaar geleden uh, ontstaan. En ik heb uh, nu uh, na wat presentaties en gesprekken met reisorganisaties... Uh, zijn we al een heel stap verder. Maar het idee is dus dat uh, de, degene die dus hier het kopje koffie drinkt... uiteindelijk ook in staat is om... De koffieplantage te bezoeken waar zijn koffie vandaan komt. Dus dan krijg je ook echt een koffieproeverij daar ter plekke, lijkt me. Ja, je, ja, je leert dan uh, over de botanische aspecten op de plantage. Een beetje over de sociaal-economische omstandigheden. En het proeven is altijd, en dat vinden die mensen ook het leukst. Dan ga je gewoon een aantal soorten koffie proeven. Net zoals wijn. Hè, dat ja. uh, dan. Uh, dan slurp je dat met een beetje zuurstof erbij. Ik zag, ik zag wat beelden op onze, onze site verschijnen... waarin ik u druk bezig zag uh, koffie te, te slobberen. En te, dat is de, de manier van proeven. Ja, ja de, de, de manier van proeven is inderdaad... Uh, ja, het is te, te lang om nu uit te leggen... maar in feite komt het neer als met wijn... Uh, wat gemalen koffie, heet water erop... en dan met een zilveren lepel het liefst uh, ga je slurpen... en dan ga je de koffie op kwaliteiten beoordelen... En als hij afgekoeld is en hij smaakt nog steeds hetzelfde, heb je een mooie balans ja, in je kop. Vanaf wanneer kunnen we zo'n koffiereis maken? Is de planning? Uh, ik ga in februari uh, ga ik een proefreis maken. En dan ga ik met uh, nog één iemand anders. Maar de bedoeling is dat om de uh, ja, tweede helft volgend jaar en dan 2015 dat uh, tot stand nou, te gaan brengen. Nou, leuk initiatief. Leuk om erover te praten met u. Over Bolivia dus en de koffiehandel daar. Hij is van het koffiebedrijf Ilimani, Erik Beek. Hartelijk dank. Dank voor het gesprek. Graag gedaan in de praktijk. De lunchverslaggever op werkbezoek. Het intro is ietsje anders dan u gewend bent. Dit is namelijk het Zweedse volkslied. Onze verslaggever Ingrid Koning gaat emigreren naar Zweden. En zij maakt ons deelgenoot van alles wat daarbij komt kijken... En ze is niet de enige trouwens die die stap neemt. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt... dat er nog nooit zoveel personen emigreerden als afgelopen jaar. Ruim 140.000 mensen deden dat. Ingrid vertrekt over vier weken en in de voorbereidingen komt ze erachter... dat je, als je emigrant bent, in een hele nieuwe wereld terechtkomt. Afgelopen zaterdag bezocht ze samen met haar man een emigratiebeurs in Den Haag. Dus wat moeten we nou doen voor de bank? Het adres wijzigen. En doe jij dat of doe ik dat? Nou, ik denk dat jij dat moet doen. En wie gaat ons uitschrijven bij de gemeente? Jij of ik? Dat uh, zal ik wel doen, oké. Okay? Maar ja, moeten we moeten maar... ons eerst daar inschrijven. Staat het op je lijstje? Ja, staat op mijn lijstje. Even kijken. Nou, we lopen nu door Den Haag en we gaan naar een inloopdag voor mensen die willen emigreren. En we gaan eens kijken wat we hier nog kunnen leren. Want er staat nog een hoop op ons lijstje en ook van een heleboel andere mensen. Want per dag gaan er maar liefst 395 mensen, althans in 2012, het geluk ergens anders zoeken. Goedemiddag. Een soort cafeetje hier. Ja, het is een beetje een, een wereldbarretje om het maar zo uh, te noemen. En overal uh, wereldkaarten, er wordt nogal wat verhuisd. Zeker, er gaan er inderdaad wat mensen van hier in Nederland uh, naar uh, ja, andere landen. Ja, ik was benieuwd. Uh, ik ga een studie doen voor 3,5 jaar in Australië. Wat ik dan precies moet regelen met mijn zorgverzekering. Ja, waar je in ieder geval aan moet naar moet kijken als je dus lokaal een verzekering hebt. Dus dat er uh, voor bepaalde zaken geen dekking is. Denk aan repatriëring. Hem, of zou je terug moeten, moeten keren naar Nederland? Uh, bijvoorbeeld vanwege familieomstandigheden, dat zit er niet bij. Louise die is hier werkzaam als verzekeringsdeskundige. Als je nou kijkt naar Nederland, zie je emigreren. wat vergeten ze nou het meeste? Uh, wat je vaak merkt is dat mensen toch wel heel erg gewend zijn... hoe ze in Nederland verzekerd zijn. Hè? Dus je hebt uh, die basisverzekering zijn we allemaal gewend. En uh, ook al klagen we al wel heel erg dat die heel erg duur is... maar er zitten toch een paar luxe dingen in. Je wordt altijd uh, geaccepteerd, ongeacht of je al ziek bent. Uh, het is best wel een vrij uitgebreide dekking. En op het moment dat je daar... Uh, ...niet meer ondervalt, merk je dat mensen in één keer worden geconfronteerd met, nou ja, als ze al ziek zijn... ...of dat het in het buitenland toch echt wel iets anders werkt dan je gewend bent. Wat verwacht u eigenlijk van deze dag? Nou, ik hoop eigenlijk wijzer te worden hoe uh, te emigreren naar Aruba, wat er komt bij komt kijken... Uh, ...ja, wat de kosten zijn, enzovoort, en een stukje begeleiding daarin. Wat is de reden waarom u wilt emigreren? Uh, de banenkans ligt wat hoger. Uh, het, het volk staat me aan. Het is uh, het betere leven, zeg maar. Just Dalhuizen, immigratiedeskundige. Maar wat is nou de hoofdreden dat de meeste mensen uh, Nederland willen verlaten? Een belangrijke reden is de uh, crisis en dat ze in het buitenland uh, nieuwe mogelijkheden kunnen vinden. Uh, ander werk, leuker werk of beter betaald werk. Dus dat is, uh, Daarom gaan veel mensen naar, naar regio's waar het op dit moment beter gaat dan hier in Europa. En welke regio's zijn het meest in trek? Uh, Midden-Oosten, uh, Azië ook wel. Uh, en ook wat traditionele landen als Canada en Australië. Dus uh, Zweden niet waar ik naartoe ga? Minder, dat is, uh, er is altijd al een gestage stroom, maar niet meer dan uh, voorheen. En merk je dat er een stijging is in de toename van Nederlanders die vertrekken? Wij merken dat er steeds meer vraag komt, mensen die geïnteresseerd zijn en ook daadwerkelijk gaan. En degenen die er zijn ook nog langer blijven. Ik zie dat je een stapel formulieren bij hebt die zijn voor de mensen die willen emigreren. Ja, dat is een checklist. Als mensen op gesprek komen voor een advies... dan nemen we een aantal punten door om ze te helpen met alles te plannen en te regelen. Nou, aangezien ik over vier weken weg ga, ben ik wel benieuwd of ik al een beetje op schema lig. Ja, Wat we bespreken is onder andere het verhaal van ziektekostenverzekering... de arbeidsongeschiktheid, de AOW, nabestaande voorzieningen, pensioen, WW... en nog een aantal andere zaken. En nu zit het met je reisverzekering, want ik heb nu een Nederlandse reisverzekering, bedenk ik me... maar die geldt natuurlijk niet in het buitenland. Nee, als je uit Nederland weggaat, dan gelden alle reguliere verzekeringen niet meer. Dus dat, uh, die kan je stopzetten en dan kan je of in het land waar je naartoe gaat... of via internationale verzekering kan je dat uh, regelen. Tot slot, heeft hij nou ook nog een tip voor mij? Wat betreft je huis wat je wilt gaan verhuren, zou ik aanraden om goed op te letten wie erin komt. Uh, stop het niet vol met studenten of mensen die een dieplantage willen gaan beginnen... want dat loopt meestal niet goed af. Dat gebeurt ook wel eens dus? Dat gebeurt helaas wel eens, ja. ja dat is uh, ja, zeker. Maar je moet ik het wel heel goed in het contract zetten. Uh, sterker nog, ik zou zorgen dat ze er niet in komen. Want je kan wel een contract hebben, maar ze zijn daarna gevlogen. Dan. Dus dat, uh, ja, Screen ze goed. Of laat degene die, met wie je het regelt, laat ze goed screenen. Dat is belangrijk. Morgen meer avonturen van Ingrid dus op weg naar Zweden... voor onze reportageserie In de Praktijk. Zometeen is de standpunt.nl. De stelling dan, een parlementair onderzoek naar de treinkaping bij De Punt gaat te ver. Dit is Radio 1. Hier is eerst het NOS Journaal door Ant megens De politie Oost-Nederland vindt dat ouders niet te snel via de sociale media moeten melden dat hun kind wordt vermist. Het is vaak loos alarm, zegt de politie. Steeds meer mensen slaan via Facebook en Twitter alarm als hun kind niet op tijd thuis komt. De politie zegt dat ze daardoor soms wordt gedwongen om de vermissing ook te melden.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 En de daders van de overval op de Haagse juwelier Stratman zijn in hoger beroep tot 10 en 8 jaar veroordeeld. Begin dit jaar hadden ze van de rechtbank 13 en 11 jaar cel gekregen. De derde verdachte, de chauffeur, kreeg toen 5 jaar. Hij is nu vrijgesproken. Dat zijn de hoofdpunten. Dit is Radio 1. NCRV. Stand.nl. Jurgen van der Berg. PvdA en de SP willen opheldering van minister Opstelten... over de nieuwe onthullingen over de treinkaping bij De Punt. Volgens geheime dossiers die de Volkskrant heeft ingezien... zijn de gedode gijzelnemers doorzeefd met 144 kogels. Officieel is altijd ontkend dat de kapers moedwillig... door tientallen kogels zijn gedood. Volgens de toenmalige minister-president Joop den Uyl... was het noodzakelijk om met geweld een eind te maken aan deze gijzeling. Dat geweld nodig was om een einde te maken aan de gijzeling... Ervaren wilden niet een middelbaar. Maar wij moesten het gebruiken om erger te voorkomen. Verdient deze zaak volledige duidelijkheid... door middel van een parlementair onderzoek? Of moet je 36 jaar na dato, het was namelijk in 1977, de zaak laten rusten? Ik praat erover met Jan Bekkers, journalist... die onderzoek deed na die treinkaping bij De Punt. Dag meneer Bekkers, goedemiddag. Goedemiddag. Drie keuzes aan het begin, altijd van Stand.nl. U mag alleen maar ja of nee zeggen, daar komen ze. Nederland moet zich schamen voor deze actie. Ja. De militairen die hebben geschoten moeten worden vervolgd. Ja. Minister Opstelten moet vrezen voor zijn baan. Ja. Dan de stelling, en ik roep iedereen om daarop te reageren... De, een parlementair onderzoek naar de treinkaping bij de punt gaat te ver. Dat is die stelling. Bent u het eens of oneens met die stelling? Sms dan dat naar 7070, 70, kost 50 cent. U mag ook gratis bellen. 0800 1101. We hebben een website www.stand.nl en u kunt ook twitteren. Eens of oneens, doe het dan met hekje standpunt. Meneer Bekkers, een parlementair onderzoek naar de treinkaping bij de punt gaat te ver. Dat is de stelling, zegt u eens of oneens? Absoluut oneens. Dat onderzoek moet er wel degelijk komen, vindt u? Ja, het, kijk, het is natuurlijk al een triest feit dat er een parlementaire onderzoek moet komen. Omdat de vorige regeringen uh, de zaak in de doofpot hebben gestopt. Dan hadden ze van het begin af aan uh, de zaak helder gehouden of gebracht. Dan had nu een parlementaire enquête niet nodig geweest. Maar, er zijn mensen die zeggen, ja, wat voor nut heeft het nog? Alle betrokken politici zijn al lang niet meer actief. Nee, maar uh, het huidige kabinet, de huidige regering... is met terugwerkende kracht verantwoordelijk natuurlijk... voor wat uh, onder het kabinet in uil heeft plaatsgevonden. Ja, de ministeriële verantwoordelijkheid gaat ja. door. Ja. Ja. Uh, de minister van uh, Justitie toen was Dries van Acht. Ja. Inmiddels al jaren uit de politiek. Wat, wat wilt u nog van hem dan bijvoorbeeld... Nou, uh, Van Acht, die zegt bijvoorbeeld in de Volkskrant zaterdag... ik heb niet geweten dat er zoveel kogels in de lichamen van de kapers aangetroffen zijn. Ik kan het nauwelijks voorstellen dat hij dat niet wist... want ik heb hem twee jaar geleden geïnterviewd... en heb ik hem hetzelfde gezegd. En uh, dus, ja, hij was wel op de hoogte en als je... Afbeeldingen van de trein uit die tijd ziet... die volledig doorzeefd is... Uh, ja, dan kan je mij niet wijs maken dat je niet weet... dat er uh, mensen enorm hoeveelheden kogels nou. op hebben gelopen. Ik moet ook zeggen, want ik, ik las dat artikel uh, zaterdag in de Volkskrant ook... en uh, nou ja, daar staat het, hein, 144 kogels... daar staat ook het hele verhaal bij van Ernst Berlin. een jonge ambtenaar die dat onderzoek toen heeft gedaan... en dat ook heeft gerapporteerd aan, uh, aan zijn meerdere... of tenminste in ieder geval daar een notitie van heeft gemaakt. Ja... Uh, eerst wil ik even opmerken dat uh, wat er in de volkskrant staat, 144 kogels in de lichamen aangetroffen, dat klopt niet. Eén kogel veroorzaakt meerdere verwondingen. Dus er zijn wel 144 verwondingen aangetroffen, die misschien door 70 of 80 kogels veroorzaakt zijn, wat natuurlijk al een absurde hoeveelheid dat is. Dat is nog veel, ja. Dat is nog veel, ja. Uh, ja. Als Heers Berlin dat uh, onder de pet heeft gehouden, is hij daar ook verantwoordelijk voor, natuurlijk. Hmm. Maar vindt u dat, bijvoorbeeld, dat van acht bijvoorbeeld. Uh, dat hij daar nu nog verantwoording voor moet afleggen dan? Ja, uh, hij zegt wel, ik wist niet wat er gebeurd is in die trein. Maar het viel onder zijn verantwoording. Op een gegeven moment vraagt de Kamer van wie is verantwoordelijk voor dit. En toen zei hij heel theatraal, heren, de verantwoordelijke voor deze hele actie zit voor u. Dus ik denk dat u nu een voorbeeld moet stellen en zelf uh, op een parlementaire enquête aan moet dringen. Nou, Den El is intussen overleden, dus die ja. kunnen we niet meer ter verantwoording roepen. Nee. Um, nog even, want u zegt nu net van die, die 144, dat waren niet 144 kogels. Want zo stond het wel, <tus> volgens mij, in de volksstand. Want u hebt zelf uitgebreid onderzoek gedaan naar die zaak. Hoe bent u daar zo bij betrokken geraakt dan? Uh, in 1986 heb ik de zaak van het Molukse drama in het kamp Westkapelle boven water gehaald. Daarbij werden negen Molukkers door de Nederlandse politie neergeschoten. Ik ben daartoe verzocht vanuit de Molukse gemeenschap. En die hebben me nu weer verzocht om deze zaak uit te zoeken. En, en hebt u bijvoorbeeld die documenten die zaterdag in de Volksland zijn gepresenteerd, die hebt u ook allemaal gezien? Die heb ik allemaal gezien in het Nationaal Archief. Kijk aan. Dus, ja. dus eigenlijk was het helemaal niet zo'n enorme primeur van de Volksland zaterdag. Nee, het is een, een zekere aanvulling. Uh, wat ze wel scherp stelt is dat het verfijnde mechanisme... wat justitie heeft toegepast in de rechtszaak tegen de kapers... door zes tot acht jaar te eisen, terwijl ze twaalf jaar hadden kunnen eisen... dat hebben ze niet gedaan omdat ze bang waren... dat de kapers in hoger beroep zouden gaan... en de rechter om een reconstructie vraagt van wat er in die trein gebeurd is. En dat wilden ze voorkomen. Kijk, eigenlijk wist ik dat wel... Wat ik wel het triest feit vind en toch even wil vermelden... is dat bijvoorbeeld de Rudy, de kaper uh, die overmeesterd is... die is totdat ons onderzoek verscheen... altijd beticht van de moord op Van Basel door de pers. En dat is dus niet zo. Van Basel was een van de twee uh, niet-kapers niet zeg maar die, ja. die omgekomen is bij die actie. Ja. En uh, die moord is altijd aan Rudy Lumeracil toegeschreven. De Nederlandse regering heeft er niets aan gedaan om dat recht te zetten, in tegendeel. En nu pas door ons onderzoek blijkt dat hij helemaal geen uh, schuld heeft aan de dood van verbaassel. Ja. Maar je zal maar 36 jaar lang van moord beschuldigd worden. Ja, ja u zegt dus ook daarvoor uh, moet je eigenlijk die zaak opnieuw uitzoeken, zodat we precies ja. weten wat er gebeurd is. Ja. En zodat mensen die onterecht beschuldigd zijn, uh, in ieder geval daarvan vrij worden gepraat. Ja, zeker. Ja. Um, ja, u zegt ook het moet gevolg hebben voor de huidige ministers bijvoorbeeld... Hè, vanwege die ministeriële verantwoordelijkheid. Maar gaat dat niet heel erg ver? Nou, er zijn gewoon regels voor. En uh, als minister opstelt... voor wat zijn voorgangers gedaan hebben... dan moet hij daar consequenties uit trekken, denk ik. Uh, ook uit de volkskant blijkt dat de zaak systematisch... Uh, ...verdoezeld is geweest door diverse ministers. Ja, ik denk dat hij daar conclusies aan moet verbinden voor zichzelf. Oh. Er zijn natuurlijk ook mensen die zeggen... ...ja, je moet de zaken wel even in perspectief van toen zien. Uh, die gijzeling duurde al een paar weken. Uh, actie was geboden op zeker momenten. Ja, ik begrijp niet waarom, eerlijk gezegd, waarom actie geboden was. En waarom deze actie zo massaal. Ze hadden die, kijk, ze zeggen altijd, uh, de kapers wilden niet meer onderhandelen, maar er werd ze niets geboden om te, om te onderhandelen. En Van der Lex van de PSP zei toen al in de Tweede Kamer, wij hebben ze niks aangeboden om over te onderhandelen. Ja, wat dan, hè? dan houdt het gewoon op. En je had ze natuurlijk ook, kunnen, je had ze ook gewoon kunnen laten gaan natuurlijk. Nou, maar goed, kijk, nu ik heb het zelf vrij van dichtbij meegemaakt. Ik woonde toen in het Noorden ook, en als kind eigenlijk. Dus je werd daar natuurlijk dagelijks mee geconfronteerd. Dat speelde in Drenthe. Ja. Um, je had de zaak in 75 gehad met de trein. Je had nog die school ja. die tegelijkertijd ook gekaapt werd. Dus Nederland ja. was wel in de, in, de, in de ban van die kapingen ook. En, en ook wel angstig denk ik. Ja, maar je moet het toch in historisch perspectief zien, denk ik. Uh, wat het moeilijkste volk is overkomen sinds aankomst in Nederland. En dat maakt deze acties begrijpelijk. Die jongens stonden met de rug tegen de muur. Uh, werden door de Nederlandse regering niet gehoord. Keer op keer belazerd. Het is een wanhoopspoging geweest. En ik denk dat je het in dat perspectief moet zien. Ja. Het is al triest dat je zo ver moet gaan om aandacht voor je overigens rechtvaardige zaak te vragen. Maar is het niet moeilijk om dat nu zoveel jaren later te doen? Ik bedoel zeker de jongere generatie, die weet eigenlijk niet eens wat daar precies gebeurd is. Maar dat, dat, laten we zeggen die, die sfeer toen in Nederland was, zeker ook voor Molukse mensen... want dat hoor je ook heel vaak van ze, die helemaal verder part nog deel aan die kwestie hadden... die werden toen toch met de, met de, uh, ja, met de vingers nagewezen. Ja, maar hoe de sfeer ook was, moord is moord. En als mariniers gemoord hebben in die trein... Uh, dan moeten ze daarvoor veroordeeld worden, zo simpel is het. Er lopen nu mensen vrij rond die in die trein gemoord hebben. En of het nou 36 jaar geleden is of 10 jaar geleden... ze moeten ter verantwoording geroepen worden. Moord is niet toegestaan, ook niet als je militair bent. U vindt, u vindt dat moord inderdaad, die mariniers... die ja. die opdracht uitvoerden van hun meerdere... Een aantal mariniers hebben gemoord in die trein. En ik weet niet of ze de opdracht hebben gekregen. Maar of ze dat nou wel of niet hebben gekregen... ze weten dat dit niet mag. En die zouden wat u betreft dus ook vervolgd moeten worden? Absoluut, ja. ja. Um, ja, iedereen was toen, dat herinner ik me ook nog heel goed, toch heel opgelucht... dat die gijzeling uiteindelijk door die actie voorbij was. Ja, maar er komt natuurlijk ook dat er een grimmig beeld is geschapen... door de Nederlandse regering en door de pers. Hè. Uh, ze hebben natuurlijk gebruik gemaakt van wat er in Wijster is gebeurd. Drie doden. En ze hebben deze kapers daaraan gelijkgesteld. Want dat hoorden Zo. we inderdaad in, in dat korte fragmentje wat we net lieten horen. Hè? Ja. Uh, het, had, het had erger kunnen, kunnen zijn, dus we moesten wel ingrijpen, zei hij. Nee, er waren helemaal geen aanwijzingen dat deze jongens executies uh, uit zouden gaan voeren. En dat blijkt ook uit de bandopnames uh, die de, door de mariniers gemaakt zijn. Die afgeluisterd zijn door de Leiden plaatselijk delict. En zaterdag in de Volkskrant stond ook nog dat de Centrale Recherche Informatiedienst... ook geen enkele aanwijzing had dat de jongens tot geweld over zouden gaan. Nee. Dus die zaak van jaren daarvoor, twee jaar daarvoor in Wijster is er bij gehad... waar wel passagiers van de trein zijn geliquideerd... Eh, om, om ja, eigenlijk maar te rechtvaardigen dan dat deze actie nodig was. Sorry, nog een keer. Nou ja, u zegt eigenlijk van... eigenlijk was er helemaal geen aanleiding dat dat uit de hand zou lopen... daar bij de punt. Nee. Men greep de situatie van twee jaar daarvoor in Juist, aan om ja, ja. te zeggen van... Uh, ja, het ja. kan ook die kant op gaan, want in die trein zijn wel uh, gewone passagiers. Uh, van ja, ja, ik denk dat dat heel doelbewust is gedaan. Uh, en van het begin af aan hebben deze jongens gezegd... we zullen niemand doden. Dat is onderling afgesproken en uit de, uh, uh, uit de afgeluisterde banden... blijkt dat er een redelijk gemoedelijke stemming was in de trein. En ik heb een aantal gegijzelden gesproken. Die zeiden, ja, wij konden goed opschieten met die kapers. Uh, we kaarten met elkaar, we schaakten met elkaar, we spraken met elkaar. En ze hebben ons altijd beloofd, jullie zal niks gebeuren. En dat die kapers zeggen van, wij hebben de dood aanvaard... dat geldt voor hun persoonlijk en niet voor de gijzelaars... U, u, hoe bent u, daar, ja, u hebt eigenlijk verteld, u bent uh, bekend met een andere zaak hebt u voor de Molukse gemeenschap uitgezocht. Hoe bent u daar zo bij betrokken had? Hoe kwamen ze bij u terecht? Ik was bevriend met een Molukse jongen in Middelburg. En die had in kamp west Capelle als jongetje van 9 jaar negen uh, Molukse mannen neerzien schieten. En toen hij mij dat vertelde, toen zei ik, nou dat lijkt me onwaarschijnlijk, want daar is niks over bekend. Toen ben ik het uit gaan zoeken en het bleek dus wel zo te zijn. En diezelfde jongen heeft me nu gevraagd om dit uit te zoeken. Ja, en u hebt dat onderzoek... Die inmiddels zestig is natuurlijk. Ja, en u hebt dat onderzoek gedaan samen met een ex-kaper, Junus. Ja, met Junus Ririmas. Uh, en ook met Nonna Luma Lecil, een zus van de twee kapers die in de trein waren. Ja. En, en u hebt ook dus mensen die in die trein zaten, gewoon passagiers... Uh, nu uh, zoveel jaren later gewoon gesproken... en die zeiden van well, er was geen enkele aanleiding dat dit mis zou gaan. Ja, ja, iedereen was ervan overtuigd, althans de vijf gegijzelden die ik heb gesproken, dat hun leven niet in gevaar was. En de reden, ook medereden van de regering om wel in te grijpen vanwege de gezondheid van de passagiers, is ook onzinnig gebleken, want alle passagiers zijn onderzocht daarna. En daarna is ook gezegd, er was geen enkele reden om uh, zich zorgen te maken over de gezondheid van de patiënten. Meneer Becker, snapt u dat er ook mensen zijn, iemand hier op onze site zegt ook van ja, uh, het slachtoffercomplex bij uh, sommige mensen is wel erg groot. Noemt u ook hierbij de SP, he, die hebben gevraagd om dat parlementair onderzoek. Uh, moeten we ons niet meer richten op de slachtoffers van de kaping in plaats van op de daders? Uh, nou, beide zou natuurlijk fantastisch zijn. Ja, eh, hebben die mensen die in die trein zaten ook aan u aangegeven... Eh, dat het belangrijk voor hun is dat de waarheid nou eindelijk eens helemaal boven komt? Over Zeker. Over... Er is een ex gegijzelde mevrouw Maat. Die eh, komt ieder jaar naar de herdenking. Ze is ook naar de zitting van de Tweede Kamer, Commissie Defensie, geweest. En zij zegt, ja, ik wil weten wat er gebeurd is. Hè. Ons is altijd voorgehouden, die jongens zijn door vuur van buiten omgekomen. Maar nu we jouw rapport lezen... kijk, ze hebben wel een band opgebouwd die drie weken met die ja. jongens. ja. Nou ja, goed, dat is ook ja, het bekende Stockholm-syndroom, hoor je dat, ja. he, dat je gaat vreenzelvigen met, in dit ja. geval met, je, met je gijzelnemer. Maar daar moet je bij Hendrik Maat niet mee aankomen, want ze zeggen ik durf bijna niks meer te zeggen of ik word daarvan beschuldigd. <laughs> en he, dat is met de meeste gijzelaars zo, ja. hè, die dat zeggen. Ja. Nee, Oké, okay, dus dat is allemaal uh, keurig, zegt u. Dan ja. nog even, nou, nou, nou, nou, nou, de, de, de vraag is, hè, parlementair onderzoek parlementaire enquête. Bij dat laatste heeft de Kamer ook de mogelijkheid om echt mensen onder de ede te horen. Zou ja. dat het dan moeten zijn? Of, of? Ja, dat zou het moeten zijn. Ja. Zowel uh, ex-minister Van Acht als uh, Kloppenburg, commandant van de mariniers... en iedereen die betrokken is. Uh Oké, okay, meneer Bekkers, we gaan naar de luisteraars. Ik kom zo meteen graag bij u terug om de reacties door te nemen. Hij is Jan Bekkers, journalist. Deed onderzoek naar de treinkaping in De Punt. En, uh, nou ja, heb je gehoord wat hij zegt. Hij uh, vindt wel dat dat onderzoek er moet komen. En daarom de stelling... een parlementair onderzoek naar de treinkaping bij De Punt gaat te ver. Dat is wat wij dan stellen. Hij vindt dat niet te ver gaan. Wat vindt u? Uh, ruim 1200 mensen hebben intussen gestemd op onze site. 75, 78 procent moet ik zeggen is het eens met de stelling. 22 procent is het oneens. Standpunt goedemiddag. helpen. Met Irene Maas uit Alkmaar. Uh, wij hadden vroeger hier in de straat een buurman. Die was een van de mariniers die daar de uh, bevrijding van die trein heeft gedaan. En die vertelde wel eens dat het bloed uit de trein liep. Ja. ja. Uh, hij was erbij. Hij is al jaren dood. Dus hem kan niks meer gebeuren, zal maar zeggen. Maar ik begrijp niet waarom men uh, van acht bijvoorbeeld zegt dat hij daar niks van wist. Dat had hij gewoon moeten weten. Dat is ook wat meneer Bekkers zegt. Als je die trein zag, er zaten zoveel ja. kogelgaten in. Het kan bijna niet dat dat gewoon, uh, ja... Ik geloof er helemaal niks van. Nee. Dat ze dat niet wisten, want ik wist het ook. Uh, kijk, uh, je zag die trein na afloop in de krant op de foto. En dat zag er niet uit alsof ze eerst hadden aangeklopt. En toen uh, gezegd hebben van jongens, uh, ja. hier zijn we. En, en, en dan als we naar die stelling gaan. Hè? Een parlementair onderzoek naar de treinkaping bij de punt gaat te ver. Wat vindt u? Het lijkt me zonde van het geld, want het is gewoon bekend. Ja, oké, okay, dank u wel. Stampert.nl, goedemiddag. Dag, met George Flapper. Dag, George. Ik ben een van de gegezelden in die trein. En um, ik heb dus de hele aanval meegemaakt. Ja. Um, ik heb er altijd voor gepleit dat, uh, dat er een uh, parlementaire enquête zou komen. Uh, want het parlement heeft na de uh, gijzeling, uh, heeft ze daar echt maar heel weinig aan gedaan. Alleen de PSP, Van de Spek of Van der Lek en, en Ria Bekkers, die hebben wat kritische vragen gesteld. Maar uh, iedereen was het er eigenlijk over eens dat het een prachtige aanval was en dat het afgelopen was, ja. en, et cetera, et cetera. Maar uh, dat er mensen op een gruwelijke manier zijn omgekomen... Uh, uh, dat was voor ons eigenlijk... vanaf het eerste punt was dat eigenlijk wel duidelijk. Maar we konden dat... naar de pers toe... Uh, uh, uh, konden we dat heel moeilijk uh, verkopen, dat verhaal. Maar heeft u het wel gezien dan ook met eigen ogen... dat dat, dat gebeurde? Nee, ik, uh, je kunt dat niet zien. Ik lag op de grond ja. in die trein. Nee, dat snap ik. Ja. Uh, en, uh, maar uh, ik heb wel gehoord dat een marinier zei van... hier zijn ze allemaal kapot. Ja. En dat kan betekenen... Dat, uh, uh, dat hij constateert dat ze daar kapot waren. Dat was dan de voorste twee coupé'tjes uh, van de trein. Ja. Waar ook Max Papillaia lag. Uh, of het kan betekenen dat hij zijn uh, genadeschot heeft gegeven. Ja. En maar... dat is in het uh, onderzoek van de Volkskrant. Ik ben er best blij mee hoor, dat het uh, dat onderzoek er nu komt. Uh, ik had eigenlijk de verzuchting van... de journalisten worden eindelijk wakker. Uh, maar... Uh, uh, uh, uh, uh, uh, daar komt eigenlijk naar voren dat er zoveel kogels in de lichamen zitten. Ja, maar ja. het uh, uh, nog niet duidelijk is, uh, door wie is dat gebeurd? Is dat door de mitrailleurs gebeurd? Is dat door de scherpschutters gebeurd? Of is dat door de mariniers gebeurd? Ja. Goed. En, en, en daar is wel een groot verschil in. Zeker. Uh, en, en in die zin vindt u ook dat er een onderzoek moet komen... omdat ook al is het zoveel jaren later dat dat, dat dan antwoord geeft op al dit soort vragen? Ik vind het beschamend. Uh, dat er nooit een onderzoek is geweest. Uh, ik heb een aantal jaren geleden heb ik een artikel geschreven waarin ik heb betoogd dat, uh, uh, uh, uh, dat bij elke uh, militaire actie die wordt uitgevoerd door het Nederlandse leger, dat er dan grondwettelijk een parlementaire enquête moet komen. En dat er, als er een opgetreden wordt tegen burgers, tegen eigen burgers... en dat was hier in de punt, maar ja. heel uniek, dat was nog nooit gebeurd... Eh, dan zou er zowel een parlementaire enquête... <coughs> als een gerechtelijk onderzoek moeten komen. Ja, ja, ja oké. Okay. Dus dat moet er gewoon komen, ook al is het zoveel jaren later. Dank dat u hebt gebeld. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. spreek met Kees. Kees. Ik, ik ben het absoluut niet eens. Ik, uh, ik vind die meneer die uh, bij u in de studio zit... vind ik een heel mooi verhaal vertellen en heel, heel leuk en... Uh, Bijna traan in mijn ogen, met de medelijden met de Molukkers. Ik vind dat er uh, aard drie uh, overlevenden te veel zijn geweest in die trein. Ik vind het een schande dat in dit land de Molukse gemeenschap een uh, herdenking heeft elk jaar. om die Kapers als uh, bijna volkshelden te vereren. Ik heb in 1975 zat ik bij de Koninklijke Marine. Als ik onderweg naar Del seil waar, uh, waar onze, bij onze boot lag... als ik een trein eerder had gehad, had ik in die trein gezeten... waar een dienstplichtig onschuldig, dienstplichtig militair... geëxecuteerd is en een, uh, en een conducteur... wie, wie en achteraf een je makkelijk zeggen... ja, deze kapers wilden niemand kwaad doen. De, de, de, de omstandigheden in ja. 75 hebben aangetoond... dat die malukkers nergens terugdijnden. Maar u, u hebt net ook gehoord van iemand die in die trein heeft gezeten... die ja, zegt, nou, die sfeer was er helemaal niet naar. Nee, nee, maar die meneer zat in die trein... De rest van Nederland zat aan de tv, aan de radio ja. en stond buiten. Ja. Wist nergens van, je weet alleen dat in 1975 hebben ze gewoon onschuldige mensen geëxecuteerd. En wie zegt dat ze dat toen niet zouden doen? Ja. Achteraf kan je zeggen, ja, er is niemand, er is niemand geëxecuteerd. Ik, ik vind echt dat er drie kapers te veel ja. leven ja. bij de okay. trein nou, zijn. Dank u wel, Stam.nl, Goedemiddag. Hallo, zeg maar. Ja, bedoelde mij... Ja, ja, ik bedoel u. Hallo, met wie? Ja, ja Södingaar. Dag, meneer. Ja, wij hadden twee kinderen in de school in Bovensmulden zitten. Tegelijkertijd was daar een gijzeling ook gaande. Ja, en we hebben met heel veel spanning dat afgewacht. Ik heb een hele hoop dingen gehoord die ik herken. Ik uh, ben, ben er met een aantal uh, dingen. Die zijn voor mij nieuw, maar daar ben ik het ook niet mee eens. Uh, ik weet dat uh, als je in de situatie zit met gijzelaars... dat er dan een band ontstaat en dat is helemaal niet zo gek. En dat die mensen dan een ander beeld hebben... Dan de buitenstaand, die is ook bekend. Mm -hmm. Dat was in Bovensmilde ook zo. Je had drie uh, ringen. De binnenste ring waar wij bij hoorden, was de mildste. Dan had je een ring met familie en vrienden eromheen. Die werd al wat harder. En de buitenwereld was keihard. Ja. Dus die wilde alles veroordelen. Dat is hier voor een deel ook zo. Uh, ik heb er de grootste moeite mee. Dat op deze manier alles weer opgehaald wordt. Ik, het is helemaal niet dat ik niet over kan praten. Mijn kinderen hebben dus heel sterk gewerkt. We hebben het er nooit meer over, nooit een trauma gehad. Dat was totaal geen probleem. Ja. Maar waarom dit nou moet en wat dit nou toevoegt... Eh, het wordt voorbijgegaan naar de tijdgeest die er toen was... en alles wat de Molukkers ja. zelf hebben opgebouwd... Ja. wat om deze actie heeft gevraagd. Dus geen onderzoek wat u betreft? Is helemaal niet. Nee. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag. U spreekt met uh, Van der Rijt in Den Haag. Dag meneer Van der Rijt. Ik uh, ben het totaal niet eens met de stelling. Ik vraag mezelf af of u... De gastspreker uh, het zelf helemaal heeft meegemaakt. Ik heb het wel helemaal meegemaakt, althans uh, via de televisie. Ik vind het onzin om een, nog een parlementair onderzoek of enquête te doen... zonder van het geld. Het is gebeurd. Uh, die vorige spreker heeft helemaal gelijk. Je moet het ook zeggen in de omstandigheden waarin het toen was... ook vlak na de vorige gijzeling. Uh, ga er maar aan staan als bewindslieden. Ik ga er maar aan staan als... Uh, de ja. militairen, wie zijn willen brandt moet dat te blaren zetten. De Molukkers die hebben het zelf veroorzaakt en het is jammer voor ze, vervelend. Oh, duidelijk. Uh, dank u wel voor okay. het reageren. En uh, sowieso al die mensen die uh, nou ja, echt uh, betrokkenen ook gewoon zijn geweest. Uh, Jan Bekkers is dat niet, die heeft wel onderzoek gedaan, ook uh, op verzoek van de Molukse gemeenschap. Hij is journalist, deed onderzoek naar die treinkaping in de punt. Meneer Bekkers, wat vond u van de reacties? Ja, in de Volkskrant stond in het zinnetje van... een staat uh, moet iedere dag zijn monopolie op het geweld verdienen. En de staat heeft natuurlijk monopolie op het geweld. En uh, een aantal mensen vragen nu gewoon uh, verantwoording daarover. Zo simpel is het. Er zijn regels overtreden of een burger of een militair dat nou doet. Heel simpel, daar is wetgeving voor. Ja. En, en u vindt ook, want u hebt ook wat, wat betrokkenen gehoord. Die, uh, nou ja, mensen die echt heel di direct bij betrokken zijn geweest. Nou, maar, direct betrokken. Die meneer heeft voor de televisie gezeten. Nee, en die andere nee, nee, meneer maar, trein te laat. Hoe, hoe Nee, betrokken nee, nee, ben je dan? nee ik, ik heb het ook over die meneer die, uh, die kinderen in die school had bijvoorbeeld. Ja, uh, ja, die okay. actie was tegelijkertijd ja. bezig. En die zegt eigenlijk ook, van waarom wordt het allemaal weer opgerakeld nu? Ja, uh, er is maar één reden. Gerechtigheid voor alle slachtoffers. Zowel de Molukse slachtoffers als de... Ja, als de, de, de Nederlandse slachtoffers die gevallen zijn. En uh, kijk, de, de Molukse gemeenschap... en bijvoorbeeld een aantal gegijzelden... komen de laatste jaren dichter bij elkaar. Hè? De Molukse gemeenschap in bovensmilde. Ze zijn in gesprek met elkaar. En dat heeft het toch opgeleverd. En ik denk dat dat heel belangrijk is. En die eerste mevrouw, die zei van ja, die had dus een buurman... kennelijk die bij die actie betrokken was. Ja. En dus overleden die meneer. Was toen uh, een van de mariniers. En die zei toen al van... ja, het bloed liep daar uit de trein. Met andere woorden, er is uh, veel meer gebeurd... dan een paar gerichte schoten. Ja, ik heb de autopsiefoto's... Samen met Junice Riri Mas hebben we die autopsiefoto's drie, vier keer bekeken. Ook met de patoloog anatoom erbij. En die jongens die waren er vreselijk aan toe die, die geraakt zijn. Hansina had twintig uh, verwondingen naar benen. Schot in het hoofd, schoot in de schaamstreek. Daar is op losgevuurd voor de lol of vanwege de stress of de adrenaline. Ik heb al zoveel redenen gehoord. Maar die verwondingen zijn er wel. Ja, maar goed, die mevrouw die zegt, ja, dat kan je toch weten als je ook die trein hebt gezien. Dan weet je dat dat allemaal Juist, gebeurd is. En, ja, en dan... Ja. Ja. U zegt toch, zoveel jaren later, ook de, de betrokkenen in die zin uh, gewoon achter de broek zitten? Ja, kijk, als je het 36 jaar al weet en zwijgt... betekent die dat je tot in eeuwigheid moet zwijgen natuurlijk. Nou. Dank dat u meedeed in Stam.nl. Jan Bekkers, hij is journalist, deed onderzoek naar die treinkaping in De Punt. We spraken daarover na aanleiding van de stelling. Een parlementair onderzoek naar de treinkaping bij De Punt gaat te ver... En even kijken wat de tussenstand is op de site. 1365 mensen hebben intussen gestemd. 77% is het uh, eens met de stelling. Vindt dus dat dat het onderzoek te ver gaat. 23% vindt het uh, anders en is oneens. U kunt blijven stemmen op www.stand.nl. De hele middag blijft die stelling op de site staan. Zometeen na tweeën is er Dit is de dag. Vandaag met Thijs van der Brink en Elsbert Gruuteken. En muziek daar van Lois Lane. Dat is altijd leuk. Ik wens u een prettige maandag verder. Goedemiddag.